7 uur, Gert Kluuk met het NOS-journaal. In Groningen zijn er verschillende plaatsen auto's van de weg geraakt door gladheid. Die wordt veroorzaakt door sneeuw. Bij Kolham op de A7 schoof een auto in een sloot. Ook waren er meldingen van glijpartijen bij Mensen- en Weer- en Uithuizen meden. Bij de ongelukken raakte niemand gewond. Volgens het KMI kan het tot 12 uur vanmiddag in het Noordoosten rond de 5 centimeter sneeuw of meer vallen. Elders in Nederland regende het. Het noodweer dat gisteravond over Nederland trok... heeft in Zeeland, Zuid-Holland en Utrecht schade veroorzaakt. Vooral in de straat in Middelburg lijkt de schade groot. Volgens de brandweer regende daar dakpannen. In België sloeg de bliksem in bij een schuur... waar een drumband oefende. Die mensen onder wie enkele kinderen raakten gewond. In de Oekraïense hoofdstad Kiev is een einde gekomen... aan de urenlange belegering van een congrescentrum. Politieagenten verschansen zich daarbinnen... toen de spanning gisteravond opnieuw opliep. Dat gebeurde nadat de oppositie het aanbod... voor de functies van premier en vicepremier had afgeslagen. De betogers probeerden daarna het congrescentrum binnen te dringen. Ze sloegen ruiten in en gooiden onder luid gejuich... vuurwerkbommen en Molotovcocktails cocktails naar binnen. Nadat oppositieleider Klitschko zich bij de onderhandelingen had gevoegd... verlieten de agenten het gebouw en namen betogers het in. Betogers in Thailand hebben bijna de helft van de stembureaus in Bangkok omsingeld en gebarricadeerd. Vandaag kon in sommige delen van het land al worden gestemd voor een nieuw parlement. Maar dat is door de actie van de betogers afgelast. De parlementsverkiezingen vinden officieel plaats op 2 februari. Ondanks eerdere toezeggingen van oppositieleiders om de parlementsverkiezingen niet te blokkeren... hebben de betogers de deuren van de bureaus met kettingen afgesloten. De oppositie en de betogers willen een hervorming van het politieke systeem en dat premier Shinawatra aftreedt. Een Chinese rechtbank heeft een van de bekendste mensenrechtenactivisten van het land veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. De man krijgt zijn straf voor het verstoren van de openbare orde. Hij zette zich in voor het recht van kinderen uit plattelandsgebieden... om onderwijs te krijgen in steden. Ook eiste hij duidelijkheid over persoonlijke rijkdom... van hoge overheidsfunctionarissen. Een rechter in de Amerikaanse staat Texas... heeft een ziekenhuis bevolen een hersendode zwangere vrouw... van de beademing te halen.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 Bij het hoofdkantoor van Coca-Cola in Atlanta zijn laptops gestolen met persoonlijke gegevens van 74.000 mensen. Volgens een woordvoerder van de frisdrank gigant zijn de computers inmiddels terug en zijn er geen aanwijzingen dat de gegevens zijn misbruikt. Van 18.000 mensen, voornamelijk werknemers, was onder meer het sofi nummer 8 te achterhalen via de laptops. De laptops zijn meegenomen door een voormalige werknemer die verantwoordelijk was voor het onderhoud en de vernietiging van computers. In São Paulo is de demonstratie tegen het WK voetbal komende zomer in Brazilië uit de hand gelopen. Meer dan 100 van de ongeveer 2500 demonstranten werden gearresteerd. Een auto vloog in brand toen die over een brandende barricade reed. Onder meer drie bankfilialen en een McDonald's werden vernield. De politie schoot met rubberkogels op de railschoppers. Het weer. Vanochtend enige tijd zon. Op een enkele plaats kan ook nog het lichte neerslag vallen. In het noordoosten blijft het vriezen, in het westen wordt het 7 graden. Er waait een stevige Zuidoostenwind. Later vandaag regen. In het Noorden en Oosten sneeuw en natte sneeuw. Met een kleine kans op ijzel. Morgen en dinsdag blijft de temperatuur overal boven nul. En valt er een winterse bui. Woensdag en donderdag wordt het opnieuw kouder. Dit was het Ennemersjournaal. Volkswagen. Officieel sponsor van de zus, van de buurman. Van de oom, van Eppke Zonderland.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 Ja, ook de BMW 320D Sedan krijgt nu standaard deze achttrapsautomaat. En heeft slechts 20% bijtelling. stil even. Hier is het Vroege Vogels Geluid van de Week. We dachten, omdat de winter nu echt lijkt aan te breken... een lekker zomers geluid. Dit geluid maakt het betreffende dier als hij stil zit. Het is een insect. En dat mag ik wel zeggen. En hij warmt zich op om direct achter een vrouwtje aan te kunnen gaan. In de zomer is hij in bijna iedere tuin wel te horen... Denkt u te weten welk insect u hoort? Ga dan naar vroegevogels.vara.nl en doe mee met onze natuurgeluidenquiz. En over de precieze soortnaam, want dat is best een lastige... daar doen we niet te pietenpeu over. <middels> Wel die tune heten we u welkom, niet de uitvoering van de fluitist Erik Bosgraaf. Die hoorde u net nog even, is bij ons ook wel eens. Vorige week was hij nog de gast bij ons, maar goed, dit was onze eigen versie. Uh, welkom bij drie uur vroege vogels. We zijn er al uh, behoorlijk aan gewend hoor, die drie uur. Er valt wekelijks meer dan genoeg te vertellen over natuur en milieu. Vandaag schieten we heen en weer tussen bomen en apen kolganzen en het weer in de stad. We horen de eerste resultaten van Arnold van Vliet's Muggerader en de zonsopkomst uh, met uh, Govert-Schilling. Dat zal rond een uurtje of half negen zijn. En Janine heeft nog een weekje vakantie. Mijn naam is Menno Bentveld en tot tien uur zijn wij Vroege Vogels. <tied> De eerste deel, het Allegro uit de Sinfonie in D-groot... van de Oostenrijkse componist Georg Christoph Wagenseil, uitgevoerd door het Orkestra da Cabra Salieri. Jonge kolganzen volgen hun ouders op hun trek vanuit de broedgebieden. Dat is bekend. Maar blijven ze op hun vlucht altijd vlak in de buurt van hun ouders? Beslissen de jongens zelf of ze gaan landen om te eten of doen de ouders dat? En wanneer verlaten ze hun ouders en gaan ze helemaal hun eigen gang... Om daar achter te komen zijn onderzoekers op dit moment bezig om kolganzen van een speciaal soort zender te voorzien. Hennie Radstaak is in Noord-Brabant, in het Rivierengebied, waar op een ouderwetse manier ganzen gevangen worden voor wetenschappelijk onderzoek. Vervolgens krijgen de kolganzen een klein zendertje omgehangen door Andrea Kulch van het Duitse Max Planck Instituut. Dit zijn ze, André? Vijf jonge ganzen? Drie oude en drie vier jongen. Een gezinnetje? Ja, precies. En dat is ons doel van deze onderzoek. Uh, dat we gezinnetjes zenderen. Om te zien hoe lang ze bij elkaar blijven, hoe dicht bij elkaar ze ook echt blijven. En hoe ze leren uh, hoe ze de, ze de leren. trekroute uh, te vliegen. Precies, precies. Ja. En of ze... Uh, in het volgende jaar, als ze zelf vliegen, de jongens... of ze weer dezelfde moeten nemen. Dit zijn koolganzen? Dat zijn koolganzen, klopt. En de, de ganzen die we nu horen, dat zijn, ja, dat zijn eigenlijk de lokganzen... waarmee ze de... gevangen zijn, hè? Precies. Even beschrijven, want we, we staan in een soort hut... midden in het weiland. En uh, ja, hier worden op een ouderwetse manier met lokganzen... Worden hier wilde ganzen gevangen, zeg maar. Op, bijvoorbeeld voor jullie project om ze te zenderen. Ja. Als er wilden komen, dan gooien we deze lokkers uit. En die vliegen daar... Naar... Daar staan de mannetjes en dan vliegen ze naartoe. En die, dat zien die wilden en dan, dan, dan proberen wij ze te lokken dat ze aan de grond komen. En dan moeten ze nog op het net komen lopen. En als ze op het net zitten, dan. Uh, dan trekken we daar. Een kijk daar. Oh ja. Hier in de hut uh, komt ja. een uh, komt er touw uit, dan zit een, uh, een stokje aan. Ja, en dan ja. geef je een ruk aan dat stokje en die touw. En dan Precies. sluit het net zich. Ja. En dit zijn allemaal lokkers? Dit zijn allemaal lokkers. Dit zijn rietganzen. Maar die komen hier uh, tegenwoordig niet veel meer. En da dat zijn koolganzen. Harry komt natuurlijk wel de. Harry is de ganzenvanger, komt natuurlijk wel de meeste eer toe. Hè? Want hij heeft het meeste werk verricht. Kees, Kees Polderdijk. Ik ben voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ganzenvanger. En ik ben tevens zelf ook ganzenvanger. Dit is een van de kolganzen die gezenderd gaat worden. En uh, deze hebben we nu net gesext. Dit is een uh, ouder vogel en het is een uh, vrouwtje. We gaan nu een pootring uh, aanbrengen. Het is een metalen uh, potering. Dichtknijpen met een tangetje. 7148125. En we gaan hem nu verder meten en wegen. De hele bi biometrie wordt nu gedaan. De lengte van de kopsnavel is 100 precies. En dat zijn dan millimeters. De lengte van de vleugel, die meet je zeg maar vanuit de elleboog tot op het uiterste puntje van de vleugel. Dat is 393. Bijna 40 centimeter. Ja. Dan gaat dan, hij de, de weegzak in. Dat is even wat minder prettig. Ja, maar het is een, een, een dichte zak. Tegen. Hij stribbelt een beetje tegen. Dat is een donkere zak. Als hij er eenmaal in zit, dan zijn ze vaak wel rustig, hoor. Dat is een vrij lichte vogel. Hij weegt 1790 gram. Nou krijgt hij een plastic halsbandje aan. Daar staat een inscriptie op. Die wordt uiteraard ook genoteerd. En voor... Uh, voor vogelaars maakt het dat mogelijk om op grote afstand de code af te lezen. Zonder dat je hem hoeft te vangen. Ja, ja. zonder dat je hem hoeft te vangen. Dat is dus uh, KT1. KT1. Ja. ja, kijk, dit hoort natuurlijk niet uh, om een vogel. Maar het is wel uh, een unieke mogelijkheid om op deze manier ontzettend veel te weten te komen over een gans. En waarom is en ja, dat belangrijk? Je weet het, hè? in Nederland is natuurlijk het ganzenbeleid... Uh, het ligt best wel uh, op de schop. Hè? Ja, uh, sinds, sinds er ganzen zijn, uh, stoeit de politiek. En, uh, ja. en vanaf 1 januari zou het ganzenakkoord zijn uh, ingegaan. Ja, precies, hè? dus het is gewoon denk ik heel belangrijk om, uh, gebeurd, om de juiste beslissingen over ganzen te nemen. Ja. Om er uh, ten eerste dan heel veel over te weten. Want we zijn er eigenlijk nog steeds niet uit hè, met dat ganzenakkoord. We zijn er nog steeds niet uit. Het is voorlopig opgeschort. Zo, zolang ik met ganzen bezig ben, is ganzen <laughs> altijd een. Uh, heikel onderwerp. Een heikel onderwerp geweest, ja. Ja, helaas. Gerard, Gerard Buskens, uh, onderzoeker van Altera. Ja, het, is, het is eigenlijk uh, een samenwerkingsproject tussen de ganzenvangers. We hebben in Nederland nog een tiental ganzenvangers. Altera uh, coördineert het onderzoek. Veel van dit werk wordt op dit moment gesponsord door het Faunafonds. Die zich ook met schade en met beleid van de ganzen bezighoudt. En nu werken we weer samen met het Max Planck Instituut uh, in Duitsland. Met Andrea. Met Andrea. En om weer wat meer te weten te komen van wat, hoe families uh, ganzen zich uh, gedragen en hoe ze doen. Dus ja, we proberen op die manier dus gewoon inderdaad allemaal bouwsteentjes te verzamelen van het gedrag en, het, uh, en de gewoontes van die ganzen. En ja, dat kan dan uiteindelijk weer voor het beleid gebruikt worden. En daar heeft dan iedereen weer belang bij als het goed is. Er zijn ook een paar... Paren zijn terug. Precies, twee paardjes ja. zijn terug. Dan kan je ja. vergelijken hoe de man en de vrouw samen zitten, hoe ze samen trekken. En wat weten we daar al van? Ik uh, zit nog steeds data te verzamelen. Het is wel uh, mooi te zien dat als je met oog kijkt, gewoon op, op het kaartje, dan is het precies dezelfde route. Maar ik heb nog niet, uh, niet echt nauwkeurig bere kunnen berekenen um, hoe ver elkaar ze echt zijn. Dat kan ook, hè? Je kunt dus zien wie voorvliegt en wie achtervliegt. Ja, ja, ja. En wie op een gegeven moment zegt van, nu gaan we naar beneden toe. En, uh, <laughs> en in weiland ook, uh, wie, wie bepaalt hoe je... Ja, loopt. Dat zijn dingetjes die je nu met dit soort type zenders kunt doen. Ja, wat Zoiets... gps uh, zit daarin? Ja, ja, ja heel nauwkeurige gps. De zenders zijn nu ook niet alleen maar dat ze één keer per uur een positie geven. Maar ze geven gewoon, we hebben dat zo ingesteld dat ze elke 20 minuten geven ze twintig posities. Eén seconde uit elkaar. Ja. Dus je kan echt zien hoe ze tegen elkaar vliegen. Ja, dus een, een grijs kastje van, uh, nou, wat zal het zijn, 7, 8 centimeter. Een doosje ongeveer. Ja, iets groter. Ja. En dan steekt dus het een paneeltje erop. Ja, een zonnepaneeltje klein. En drie sprietjes, de antennes. We drie antennes uit. Eentje is een VHF, een radioantenne. Die zendt de data... Die kan ik daar uitlezen. Naar jou toe, bijvoorbeeld? Um, ja, maar dan... Als ik dichtbij als ik ben, ja. Ja, ja, oké. Okay. Dan moet je en wel dichtbij zijn. Ja, ja, en, en een ontvangertje daarvoor en, hebben. Een, ja. een antenne. Ja. Maar en de twee andere antennes, die aan de buitenkant zitten, die zijn veel korter. En die doen gsm. Dus die kunnen data zenden via het telefoonnetwerk. Die bellen door, zeg maar. Precies. Van hun krijg ik twee keer per dag krijg ik een positie. Dan ja. zegt de gans, ik ben hier. Ja, precies. En dan kan ik gewoon... Uh, <laughs> Hallo, Andrea. We zijn nu uh, daar en daar. Precies. Dan kan ik daar en daar heen gaan... Ja. En dan kan ik de rest van de data uitlezen, omdat die dat is heel veel data. Die kan je niet via je telefoon sturen. Daar moet ik gewoon dichtbij zijn en ze uitlezen. En waar moet je dan helemaal naartoe? Oh, so, ik, ver weg. <laughs> ik, ik ben uh, net bij de Oder geweest. Bij de Oder tussen dus Polen en, is, uh, en Duitsland. Precies, dus dat is 700 ja, ja, ja. kilometer hier vandaan. Gelukkig is dat uh, dichtbij waar mijn ouders wonen, dus dat oh, viel mee. Okay. En dan, dan ga je, moet je er echt naartoe om die zenders precies. van dichtbij uit te ja, kunnen ja, lezen. Ja, ja, ja, we hopen natuurlijk dat al die ganzen even naar Nederland komen. Ja, <laughs> maar ja, er zijn er een paar ik bij. Ik hoop echt dat het koud He? Koud en sneeuw in Duitsland. Dan komen ze allemaal hier naartoe. Waar komt deze er precies te zitten bij die gans? Op de rug. Op de rug. Ja, we even... nou, gaat het koortje om de Kijk, hals. zo uh, gaat het om. Het is een, uh, inderdaad een heel mooi okay. koortje. En dat gaat zo om de... Dan zit het zennetje op de rug? Op de rug. En dan wordt hij dus gewoon hier zo en dan om hun... weer vastgezet... Om zijn buik heen, om zijn twee, buik heen bij de kanten. Ja. Als hij een beetje ja. hij rustig houdt. Ah, ja, en dan wordt hij vastgemaakt. Dus dan wordt hij gewoon een vastgemaakt. Rugzak ja, een ja, het is ja. gewoon een rugzakje. Ja. En dan ligt hij dus gewoon zo, uh, als het goed is, los op de rug. Dus hier kan veel zon opkomen. Veel licht. Waardoor, ja. Veel licht, waardoor hij dus uh, goed kan werken. Hij ligt ook niet al te strak. Dus die gans kan ook gewoon zijn veren poetsen. We doen hem ook zodanig om dat hij er ook geen, zo weinig mogelijk last van heeft. Je hebt trekroutes die over heel Rusland lopen. Wat hier in West-Europa zit, dat zit vooral westelijk van de Oeral Op de herfsttrek... Gebruiken ze vrij veel de Baltische Staten en dan komen ze nauwelijks over Centraal-Rusland. Op de heenweg dan spreiden ze zich eigenlijk over heel Rusland uit en zie je dat ze dus eh, zowel over de Baltische Staten als over Moskou richting het noorden gaan. Alleen de ganzen die dus in Hongarije, Tsjechoslowakije, Griekenland enzovoort, dus verder naar het oosten overwinteren, die hebben een oostelijke route. Dus die vliegen eerst naar de Krim richting Kazachstan en vanuit Kazachstan vliegen ze recht omhoog naar Siberië, naar de broedgebieden. Oeh, er komen heel veel ganzen aan. Hij gaat even proberen om ze te vangen. Oh, okay. Let op. Oeh, er komt een heel koppeltje aan. Ja, nou is het een kwestie van op het juiste moment de ganzen uitgooien. Ja. Dan gaan de lokgansen, die worden nu de lucht ingegooid en die vliegen weg. We nog een paar. Schip er een dicht. Er wordt toch een fluitje geblazen. Ja. En die lokgansen, die vliegen vanzelf naar die plek toe daar? Ja, want daar staan de mannen en de jongen en de vrouwtjes. Die gaan nu naar het mannetje toe, want het zijn allemaal families. En nu is het de bedoeling dat die ganzen die overkwamen vliegen, die heel mooi overkwamen vliegen, ja. daardoor aangetrokken worden. Ze vliegen dat is, door. Ja, dat is, er, dat is er eentje die erop reageerde. Ja, ja. En daarna vlogen ze door. Maar je ziet dat ja, ze nu draaien. Ze ja. Ik uh, ben bang dat ze doorgaan. Nee. Ja, ze kwam wel heel mooi over. Ja. Ja. Maar het is ook nog wel uh, interessant om te weten te komen. Uh, de koolganzen vertrekken uh, van eenzelfde plek. Maar kiezen op een gegeven moment voor een oostelijke of een westelijke trekken. Ja, treklootte. klopt. Ja, ja. En waar, waar baseren ze die keuze op? Ja, precies. Op? Nou ja, dat zijn van die leuke dingen die, die, die in de toekomst gegarandeerd ja. uh, uitgezocht zullen worden. Of uitgerafeld zullen worden. Je ziet dus ook dat die ganzen, die koolganzen ook... ze kennen niet alleen Nederland helemaal uit hun hoofd. Ze kennen dus ook de hele route van Nederland over Duitsland, Polen, Rusland, uh, Wit-Rusland de kennis dus alle stopoverplekken waar ze terecht kunnen. Ze weten dus precies waar ze zijn moeten in een bepaalde periode van het jaar. Dat is toch waanzinnig, hè? Dat zit allemaal in dat kleine ganzenkoppie. Precies, ja, ja. Maar dat moeten ze dus wel allemaal leren. We hebben de pas eentje teruggekregen. Die was in oost kazachstan geschoten. Die was door Joe Bakker in Friesland geringd een paar jaar geleden. Als je ziet op de kaart dat zo'n beest eigenlijk een kwart van de wereld een beetje moet ja. kennen om te kunnen overleven, dan kijk je toch wel een beetje anders tegen zo'n gans aan, hoor. Dat, euh, dan krijg je toch wel een beetje meer respect voor zo'n beest. Een heel navigatiesysteem zit in dat kleine. Koppel. Een heel navigatiesysteem, ook een ontzettende kennis, gebiedskennis. En ook precies weten, ja, waar kan ik terecht. Ja, wat we nu ook zien, en wat we met dit onderzoek ook een beetje proberen uit te zoeken, hoeveel uitwisseling is er? Ja, we hebben hier heel veel ganzen. Maar komt dat omdat die ganzen zo sterk aanwassen, omdat ze zoveel jongen krijgen in de broedgebieden? Of komt dat ook omdat er gewoon verschuivingen plaatsvinden door ander landgebruik in Oost-Europa, door weet ik wat voor toestanden? Of gewoon omdat het gras hier en de omstandigheden in Nederland beter worden? En dat zijn wel belangrijke dingen om te weten en die je dus met dit soort onderzoek kunt uitrafelen. Want ja, anders zou je er nooit achter komen. En dan denk je, ja die gans die zit hier en ja, wie weet is dat diezelfde gans die elk jaar hier komt. Maar dat is dus niet zo. Er zijn maar heel weinig ganzen die elke jaar op dezelfde plek zitten. De meeste ganzen die moeten dus gewoon om te kunnen overleven een heel groot gebied hebben waar ze terecht kunnen. Want ze moeten wel iedere dag eten. We gaan ze zomaar loslaten. En dan gaan we eens kijken wat ze ons weten te vertellen. Tegen de wind in. Tegen de wind in. Geert, jij gaat ze loslaten nu uit de kar? Nou, deze... ik, ik zet alleen het deurtje open. Oh. Hoor. <laughs> ze moeten zelf, zelf. Ze <laughs> moet zelf wegvliegen. Nou, ze willen wel. Kijk eens even. Ja, ja, ze steken hun al uh, door de ja. tralies. Deurtje open. En dan gaan ze... Nou, nu de telefoon maar aan om te kijken of de sms'jes binnenkomen. Danse componiste Elisabeth-Claude Jacquet de La Guerre, de courante uit de eerste suite in D-Klein voor klavensymbol. Uitgevoerd door Elisabeth Farr. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Geen uh, sneeuw, hoewel in het uh, noordoosten van het land nu wel... maar op de vele nog niet, maar sneeuwuilen wel deze week... De zeldzame grote witte uil werd op verschillende plekken in ons land gezien... terwijl die normaal in de buurt van de Poolcirkel leeft. De meldingen kwamen van de Waddeneilanden tot in Limburg. Volgens Vogelbescherming lijkt het erop dat de uilen... vanuit Canada in Nederland terecht zijn gekomen. Waarschijnlijk als verstekeling op een containerschip. Meer bijzondere waarnemingen op onze Venoorlijn 035 6711 338. Bertus van de Kolk. Vannacht... Lichte vorst. Hoge luchtvochtigheid en windstil. Hier in de bossen bij de Carolinehoeve... op dode beukentakken... en een enkele berkentak ijsvieren. Het leek wel of er overal... witte zakdoekjes in het bos lagen. Martin Kroon uit Leiden. Vandaag zag ik uh, de eerste balsende futen. Vroeger dan ooit. Prachtig was het. In de pauze van het ballet... ging meneer eerst even vissen... Het visje was uiteraard voor de dame. Maar die liet het meteen vallen, want die wou nog een keer dansen. Ja, in Gouda. Zachte periode, nog nauwelijks vorst gehad. Uh, hier staat de fluitenkruid al te broeien op de heentuin Goudse Hout. mika Uithuizen, uit Huizen. Daar zitten ongeveer 100 wilde zwanen in het Gooimeer aan de Zomerkade hier in Huizen. Prachtig gezicht en ook vooral een prachtig geluid. Ook je uit Delft. Deze week heb ik worteltjes geoogst uit het buurttuintje. Ze moesten uit de grond, want de grond van de schooltuintjes... moet klaargemaakt worden voor het volgende seizoen. Ik heb ook weer rucola geoogst sinds kerst al een paar keer. En het is eigenlijk hoog nodig om weer te gaan wieden. Mevrouw Steinberg uit Mullem Vandaag ontdekten wij achter het gordijn van de bijkeukendeur... een dagbouwvlinder. Mona schiet er in Lochem. De zachte temperaturen brengen niet alleen sommige vogels, planten en insecten op lente gedachte, maar ook de goudelritjes in mijn vijver. Normaal daar zakken die visjes in de loop van de herfst naar de bodem, maar nu zwemmen ze tierig bovenin het vijverwater rond. Martijn Goosens, de twee duiven die in mijn heg een nestje gebouwd hebben, die uh, zijn nu een jongen aan het voeren, twee stuks. En op... Uh, 22 december zijn ze begonnen met het maken van het nestje. Twee weken geleden lagen er twee eieren in. En nu zijn het dus kuikentjes. Ach, nu al hele kleine jonge duifjes. Nou, hopen dat die winter niet heel hard doorzet. We zullen het zien. Uh, straks nog een rondje fenolijn op 035 6711 Maar het is net half negen geweest, dus eerst maar even naar het nieuws. Gelezen door Gert Kluk. Dit is Radio 1, het NOS-journaal. Hilversum is het nog half acht. De hoofdpunten van het nieuws. In Groningen zijn verschillende plaatsen. Auto's van de weg geraakt door gladheid, veroorzaakt door sneeuw. Bij Colham op de A7 schoof een auto in de sloot. Ook waren er meldingen van glijpartijen bij Mensingenweer en Huizen Meden. Bij de ongelukken raakte niemand gewond. Elders in Nederland regen en het... Met meldingen van schade in Zeeland, Zuid-Holland en Utrecht. In België sloeg de bliksem in bij een schuur waar een drumband oefende. Tien mensen onder wie enkele kinderen raakten gewond. De Chinese rechtbank heeft een van de bekendste mensenrechtenactivisten... van het land veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. Xu Zhiyong kreeg zijn straf voor het verstoren van de openbare orde. Hij zette zich in voor het recht van kinderen... uit plattelandsgebieden op goed onderwijs. Ook eist hij duidelijkheid over persoonlijke rijkdom... van hoge overheidsfunctionarissen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een einde gekomen... aan de urenlange belegering van een congrescentrum... waar politiemensen waren gestationeerd... Het gebouw werd aangevallen nadat de oppositie het aanbod... voor de functies van premier en vicepremier had afgeslagen. De betogers probeerden daarna het congrescentrum binnen te dringen. Ze sloegen ruit in en gooiden onder luid gejuich... vuurwerkbommen en molotov-cocktails naar binnen. Nadat oppositieleider Klitschko zich bij de onderhandelingen had gevoegd... verliet het agent het gebouw en namen betogers het in. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Hier komt hij nog een keer... Het Vroege Vogels Weekgeluid. Ja. U hoort het uh, Vroege Vogels Natuurgeluiden quizgeluid van de week: een insect stilzittend. Zich opwarmend in de zon komt zomers voor in zowat iedere tuin. En we doen niet te kinderachtig over de precieze soortnaam. Op vroegevogels.vara.nl kunt u meedoen met de natuurgeluidenquiz. En de prijs van de week is de prachtige cd van gitarist Enno Voorhorst... die hier kort geleden te gast was. uit U Morceau Pour le Piano, nummer 58. Opus 58, nummer 3 van uh, Moritz Moskowski. Bert Maas en uh, Maria uh, van der Loverbos zijn allebei bioloog. En gek op bomen. Bert schreef een boek over inheemse bomen en struiken. En Maria over de geschiedenis van bomen. Wat hebben deze boeken gemeen? Nou, ze laten zien dat elke boom, inheems of niet, zijn eigen verhaal heeft. Een van de verhalen in het boek van Maria gaat over een bijzondere linde in houten. Jeannette Paramoor gaat samen met Bert Maas en Maria van de Loverbos de boom bekijken. Dit is... Uh... De Houten is een stationslinde, zo noem ik die boom voor de grap. Hier heeft vroeger het station uh, van Houten gestaan. Ja, stond... ik wou zeggen waar station, want het is hier een... een, een het station is op wielen verreden. Een dus het was een beroemde uh, item bij het journaal. Wel langs het spoor, er komt net een trein aan, ja. zoals we natuurlijk horen. Het is nu een restaurantje geworden. Maar vroeger stond hier, ver buiten het dorp toen nog, ja. het station van Houten. Aha. En aan de zuidzijde, 1862 ongeveer, is het station in gebruik genomen. En de spoorwegen hadden toen... Liefhebberij om bij de stations bijzondere bomen te plaatsen. Toen ik onderzoek ging doen van mijn boekje Bomen over Houten... toen kwam ik op de kruising tussen Tilia Americana en Tilia caroliniana. Die is via Amerika en Duitsland hier terechtgekomen. En dat is de Tilia Stellata. Er is geen Nederlandse naam voor. Hij heet gewoon Tilia Stellata. Maar ik zou hem voor de grap de Houtense stationslinden noemen, omdat er maar één exemplaar in Nederland is. Of je zou hem ook de te kunnen noemen. Dit is de enige exemplaar in Nederland? Ja, misschien staan er nog één of twee, maar ja, laten we het. zeggen, voor de roem van houten er staat er maar één in Nederland. Het mooie is, dit is dan één voorbeeld, maar je hebt een heel boek volgeschreven: hè? Bomen over houten. Ja? Vol met dit soort verhalen, want elke boom, elke oude boom, heeft natuurlijk weer zijn eigen verhaal. Hè? Het, is, het is groene cultuurhistorie. Ja. En, en mijn boek gaat speciaal over bomen en de verhalen van mensen daaromheen. Bert, hij staat niet in jouw boek, hè? Inheemse bomen en struiken. Nee, dit is echt een stukje cultuurhistorisch erfgoed. En um, ja. ja, het boek wat net verschenen is over de inheemse bomen... dat gaat juist over de, de wilde flora, maar dan van de bomen en de struiken. Komt dat veel voor dat je toch weer nieuwe exemplaren vindt? Ja, geregeld. Ja? Ja, ja. Zelfs dus ook van inheemse soorten die hier eigenlijk thuis horen in Nederland. Ook daar kan je nog nieuwe soorten zelfs uh, van vinden. Terwijl je zou denken, in Nederland, zo'n klein landje is toch alles wel bekeken hè, en onderzocht, maar... Ja, bomen is kennelijk toch een beetje een zwart gat in kennis en, en onderzoek. Maar misschien ook best wel ingewikkeld, hè, door al die kruisingen en zo. Ja, maar biologen zijn ook niet bang van allerlei kruisingen, van zekers en orchideeën... die er veel ingewikkelder zijn dan die grote bomen. Die worden een beetje gediscrimineerd, begrijp ik. Ja, bomen, sommigen zijn zo groot als een walvis. En, en dan nog worden ze moeilijk uh, gevonden. Nou, dat komt een beetje onzin. Ik hoorde van uh, Maria dat er ook een uh, interessant hakhoutbosje was hier in de buurt. Nee, de knotessen. Er staan vijf Hele oude knotessen. Die stonden er waarschijnlijk al... in de tijd toen Goethe in Duitsland leefde... stonden die bomen hier al langs de Lobbendijk. in Krijg houten. je even laten zien in je boek? Ja, ik noem ze hier de Vijf Weduwen. Vijf Weduwen? De Vijf Weduwen. Ja, ze zijn voor mij de weduwen... van het vroegere landschap daar. Vroeger was daar een heel mooie rivier, weilandjes. En daar stonden ze eigenlijk omheen als een soort haag. Oh, dit zijn ze? Hier staan vijf... ze in de winter, in de sneeuw, ja. Mm -hmm. En ja. hier zie je heel goed de, de knoesten... van het oude vlechtwerk, zodat ze... Vroeger zoals een omheining om die weilandjes konden dienen. Zullen we naartoe gaan? Goed, ja? Lijkt me een goed idee. Oké. Okay. Zullen we hier bij die hele mooie gaan staan, dan wow, gaan we hier iets een, prettiger misschien? twee, drie. Het zijn er echt vijf, hè? Ja. Nou ja, het is een sprookjesboek of zo, hè? Ja. Heel grillig van vorm, hele ruwe, bast, kronkelig, uh, hol van binnen zo te zien. Ja, ik heb dit zelf ook nog nooit ergens zo. Zo fantastisch gezien. Hoe oud zijn deze nou, denk je? Ja, de, de schattingen zijn... Uh, 250, 300 jaar. Maar wie zal dat zeggen? Ja, huh? ja met hakhout... Dat maakt ook wel uit, hè? een boom die steeds geknot wordt... kan veel ouder worden dan een boom waar niks meer gebeurt. Ja, dat knotten, dat belemberd de groeien enorm. Dus misschien zijn ze toch wel ouder dan je denkt. Ze zijn zeker meer dan drie meter omtrek. Ja, het zijn relicten uit het landschap wat hier nu verdwenen is voor een deel. Ze staan hier een beetje eenzaam, hè, als een soort... Als, uh... als weduwe dus te treuren, <laughs> het landschap wat er was. Ik kan maar niet voorstellen dat zo'n boom dan nog leeft. Hij is gewoon helemaal hol van binnen. Ja, die essen, die hebben een enorme levenskracht. Uh, ook door ja, dat verwondingen van dat eeuwenlange hakken. Mm -hmm. Dat wordt makkelijk weer hersteld en overgroeid. Dat zie je ook. En dan die banden, ieder jaar komt er weer zo'n ring bij. En daardoor zijn eigenlijk ook die echte inheemse de wilde bomen... die konden eigenlijk overleven in dat oude boerenland. En hoeveel inheemse bomen hebben we in Nederland? Nou, bomen eigenlijk nog niet eens zo gek veel. Zo'n 30-35. Als je alle houtige gewassen meeneemt, ook de grote struiken... dan kom je tot, uh, tot zo'n honderd uh, soorten. Mm -hmm. Ja, dat is eigenlijk wonderlijk dat, uh, ja, dat er zoveel aandacht is voor bomen. Maar uh, ja, als je bekijkt vanuit de natuur, dan is de helft zo ongeveer bedreigd. Er zijn zelfs al vier soorten uitgestorven. Hoe kan het zo sterk zijn? Dat heeft te maken met aandacht en beheer. Mm -hmm. Als bomen niet meer economisch zijn, worden ze sowieso dan niet meer uh, toegepast. Maar ook in natuurbeheer hebben bomen eigenlijk weinig aandacht nog. Ja? Er is weinig kennis over, over de soorten. Mm -hmm. Er is ook uh, weinig aandacht uh, ja, vergeleken met kruiden of met insecten. Ja, daardoor worden er toch makkelijk bomen omgehakt in die laatste restjes. Uh, ja. Uh, ja, voor allerlei andere vormen van natuurbeheer. En, uh, merkwaardig is dat eigenlijk in Nederland geen enkel instituut of zelfs universiteit of opleiding, bezig is met de cultuurhistorie van bomen en struiken. Er is natuurlijk wel belangstelling voor cultuurhistorie, historische geografie, maar niet van het groen. Dat is eigenlijk heel curieus. Terwijl bomen toch vaak zo'n belangrijke rol in het leven van mensen speelt, hè? Enorm belangrijk. Ja? Ik heet Van de Loverbos, dus niet Kijk. voor niks. Waarom heb je dit boek geschreven? Uit liefde, enkel uit liefde, omdat ik ontzettend veel van het historisch landschap hou. En ik, ik wil graag dat mensen het gaan zien, hoe mooi het is. Mm -hmm. Maar is er ook belangstelling voor, denk je? Je moet het weer opnieuw gaan leren. Als je het leert zien, mm. dan, dan ga je er ook echt... Ik doe, ik, het is gewoon een soort... Ja, je gaat het dan zien en je gaat er weer van houden. Ja. Ik bedoel, Ik kom niet van hier, ik kom uit uh, Brabant. Maar als ik het verhaal lees over de Lobbedijk... hoe dit weggetje door de eeuwen heen hier uh, ontstaan is en gebruikt en zo. En dan deze bomen hiernaast. Ik vind dat gewoon mooi. Ik hou van verhalen. En dat vertel ik nu aan de hand van bomen. En je houdt van bomen? En ik hou van bomen, dus het komt mooi samen. Wallonië-afkomstige componist François-Joseph Cossack... uitgevoerd door Kyung-Wa Chung op viool en Philip Mol op piano. Een prachtig aangelegd stadsplein waar altijd een gure wind waait. Of een moderne stadswoning waar je zomers door de hitte niet kunt slapen. Dat zijn maar twee voorbeelden van stedelijke architectuur... waarbij geen rekening is gehouden met het klimaat in de stad. Stedenbouwkundige Sanda Lensen... Sanda Lenzenholler, ja, ze heet echt Sanda. Um, ik dacht Sandra wil daar verandering in aanbrengen. Volgens haar wordt het hoog tijd dat architecten met hun ontwerp het comfort in de stad gaan verhogen. Zij heeft daarom het boek Het Weer in de Stad geschreven, vol met aanbevelingen voor iedereen die werkt aan een leefbare stad. Henny Radstaak is met Sanda Lensholzer in Arnhem. Samen met de verantwoordelijk wethouder staan ze op het kerkplein bij de Eusebiuskerk. Je hoort het al aan de, aan de tikkende vlaggenmasten hier voor het Grand Café tegenover de Eusebiuskerk. Arnhemmers weten, hier waait het altijd. Ja, dit is echt, noem het maar, een tocht gehad. Margreet van Gastel, u bent wethouder ruimtelijke ordening onder andere hier is met ruimtelijke ordening misschien nog wel wat aan te doen, of niet? Ja, zeker wel. En daar zijn we ook plannen voor aan het maken. Want wat we weten is dat we steeds meer rekening moeten houden... met het binnenstedelijk klimaat. Enerzijds de opwarming. Het kan wel 7 graden warmer zijn in binnenstedelijk gebied. Dan zou je blij moeten zijn met de wind. Maar het moet ook aangenaam verblijven zijn. En dit is natuurlijk helemaal niet fijn. Nee. Jullie stonden hier al eventjes op mij te wachten... en jullie waren toch maar even het café ingegaan. Nou ja, de haren zitten in de war... en de bril waait bijna van het hoofd. Ja. En uh, uh, dit is een gemiddelde dag in de week. Sanda Lensholzer, jij bent ja, stadsklimaatonderzoeker... mag ik dat zo zeggen? Ja, en ik ben vooral ook landschapsarchitect en uh, stedelijk ontwerper. Dus ik bekijk de staat echt vanuit, hoe is ze vormgegeven? En niet alleen maar van, uh, ja, hoe zit dat nou met dat klimaat? Maar ik vind vooral interessant hoe je het kunt beïnvloeden. En nou, Marge van Gastel, die zei net, ja, op een warme dag zou je eigenlijk die wind heel graag willen hebben. Maar op zo'n warme dag hebben we eigenlijk helemaal niet zoveel wind. Dus is het eigenlijk een beetje lastig om die stad op dit soort dagen ook te ventileren. Maar ja, op zo'n dag als vandaag, nou ja, je voelt het aan. Je hebt, kun... wind, je hebt de windmeter trouwens bij. Ja, je ja precies. Kijken, of... Ja, want ik, ik denk dat het heel erg leuk is om even te kijken van... hoe zit dat nou eigenlijk met die windsnelheden op bepaalde plekken rondom die kerk... Want die kerk is eigenlijk een enorme joekel hier midden in de stad... Ja. omgeven van open gebied. En uh, nou ja, zo'n volume van een kerk... of kan ook een ander groot gebouw zijn... dat buigt als het ware de windstromen om. En op uh, plekken waar dan die wind samen wordt geperst... heb je hogere windsnelheden. En nou ja, op zo'n plek staan we eigenlijk nu. Ja. Je hebt een heel ja. mooi handzaam windmetertje... Met, uh, uh, met van die schoepjes erin. Die draaien nu keihard rond. Ja. Wat is de snelheid? 13,6, 13,2... Ja, nou ja, kijk. Kilometer per uh, uur is dat. Precies. Dat, dat schommelt natuurlijk ook al, altijd een beetje. Hier, we gaan nu al richting de 20-kilometer-deels. Ja, hè? Dit is echt uh, zo. Ja. ja. Nou ja, dat, ja, uh, dat ligt er hard. niet om, hè? Ja. Dus we zijn nu echt zo'n beetje op die plek waar de wind het hardst samen wordt geperst. Tussen de kerk en de, de bebouwing aan deze Juist. kant. Juist. Ja. Je staat hier toch te bibberen? Het is geen plek waar je zegt. Daar ga ik nou eens Arnhem leuk beleven. Nou ja, die bebouwing die gepland is... die zal echt dat, dat windprobleem wat we nu hier voelen... behoorlijk uh, verbeteren. Want wat komt hier te staan? In ieder geval een invulling. En dat is wat anders <laughs> dan een groot plein. Ja, maar bebouwing? Of be be bebouwing. Of bebouwing. Ja, ja. bebouwing. En Vooral dat kan van bebouwing. alles zijn. Maar er zal ook rekening mee gehouden worden... dat het een soort verblijfsgebied is. Dus je kunt aan allerlei vormen gaan denken dat het aantrekkingskracht heeft op mensen om hier te zijn. Het aardige wat Sander zegt is dat Arnhem een van de weinige steden is... die wel heel erg met dat klimaat rekening aan het houden is. Zo hebben wij in onze structuurvisie hebben wij een aanbevelingskaart zitten... waar niet alleen de tochtgaten op staan... maar ook bijvoorbeeld de hitteplekken waar we echt wat aan moeten doen. En wat, wat er moet dan gebeuren? Nou, dan moet je denken Waarom toch. het dan over hotspots op hittegebied? Een paar jaar geleden had je van in de zomer in Parijs. dat er ineens 600 mensen overleden door de hitte. Dat soort situaties willen wij niet hebben. S'nachts moet je kunnen slapen met je ramen open, bijvoorbeeld. Binnenstedelijk is de ruimte klein. Dus dan denk je gauw aan verticaal groen, hangende tuinen. of waterpartijen. Of bomen. Of bomen. bomen. Vooral, ja, sorry, bomen. sorry dat ik me inmeng. maar waterpartijen zijn eigenlijk helemaal niet zo goed. Want die slaan extra warmte op. Dus je hebt hotspots, hè? de plekken hotspots. waar het uh, misschien te heet is... of juist weer ja. door uh, de wind onaangenaam. Ja. Die gaan jullie echt te lijf? Die, die willen we zeker te lijf. Wij willen geen Parijse toestanden. We willen ook geen stad waar de mensen zomers de stad uitgaan... omdat het te warm is. Of misschien wel te winderig. Wij willen een stad waar het mensen het fijn vinden om te zijn en te beleven. We staan nu met de rug naar de Nelson Mandela-brug. Als we nou hier kijken... Dit was natuurlijk een stenen muur die warmte vasthoudt. Wat niet plezierig is. En nu door die verticale groene tuin ziet hij er heel anders uit. We kijken naar een, ja, een, gevel, een geveltuin, hè? Een, hangende, een hangende tuin. Een hangende ja. tuin? Ja. ja. Dus dat zijn oplossingen voor binnenstedelijk gebied... waar je uh, warme stenen heb, hebt die, die warmte vasthouden en waar je op, als je weinig ruimte hebt... toch die beleving van groen en die koeling voor elkaar kunt krijgen. Ja. Want over hoeveel graden verschil hebben we dan? Nou, en waar merk je dat? Merk je dat op de plek waar wij hier staan? Dat, nou ja, dat, dat uh, zou je op een, een kleine afstand ervan merken. Maar het gaat natuurlijk ook daarom... als je dit nou op een heel grote schaal toe zou passen... ja, dan gaat die stad natuurlijk aardig van temperatuur verminderen. Want die dingen houden... Natuurlijk ten eerste de zonstraling tegen. Dus die muren kunnen niet zo snel opwarmen. Maar tegelijkertijd zijn ze natuurlijk ook een heel goede isolatie. Binnen dat gebouw is het ook koeler. De oppervlaktetemperaturen bij groene gevels... die zijn vaak 30 graden lager. Maar dan heb ik het echt over het oppervlak als je het graden? aanraakt. Ja. Ja, Binnenshuis is het dan vaak iets van 3 graden koeler. Dus dat is wel heel fors. Arnhem doet mee met een Europees project... Daaruit weten we al dat de luchtkwaliteit zomer 6 tot 7 graden warmer kan zijn als buiten de stad. Ja, dus door al het steen. Asfalt. Door al het steen en met name de warmte die vastgehouden wordt in dat steen. Ja, en een stad in de zomer 6 tot 7 graden warmer dan in de, het platteland eromheen, zeg maar even. Een stadspark levert juist die verkoeling ook weer op 6 7 graden. Ja, heb, ja, zelfs ja. op een paar honderd meter afstand van een ja, park ja. is het koeler dan in de rest van de stad. Ja. Okay. tussen heeft wethouder Van Gastel het boek, jouw boek er even bij gepakt. Ja, weer in de stad. Nou, er staat dus heel duidelijk op welke plekken wij de blokkades van de dalwind op moeten heffen. Maar ook de hoogste urgentie om opwarming tegen te gaan. En dit is een kaart die wij de komende jaar gaan gebruiken. Samen met de adviezen van Sanda. Van hoe kun je daar mee omgaan om daar het hoofd aan te bieden. Maar eigenlijk is dit dus ook een mooi voorbeeld van een hangende tuin. Dus uh, als mensen zeggen van... Ja, maar dat het stadsklimaat kunnen we nog niks doen. En het is zo duur. Dan denk ik, nou, hier hebben ze maar een paar bakjes uh, met aarde gevuld. Een beetje klim op erin. Nou, en dan ben je weer een heel eind verder. Nou is de gemeente Arnhem goed bezig. Hè? Met jouw boek ook, Het Weer in de Stad. En met aanbevelingen die jij hebt gedaan. Uh, eigenlijk een voorbeeld voor heel veel andere Nederlandse gemeenten, denk ik. Arnhem is echt de eerste stad waar dat in het beleid... ...heel duidelijk opgenomen is omdat die aanbevelingenkaart uh, in de structuurvisie is opgenomen. En uh, in andere steden wordt het beleid eigenlijk een beetje meer ja, hap snap gedaan. Er komen wel subsidies voor groene daken en dergelijke. Groene daken zijn trouwens helemaal niet zo effectief voor het stadsklimaat. Maar um, ja, daar zijn het eigenlijk wat kleinere uh, soorten ingrepen... ...die dan bijvoorbeeld met subsidies uh, gestimuleerd worden... Maar het is niet zo omvattend als in Arnhem. Nou, dat was Arnhem. Morgenavond is in het Amsterdamse pakhuis De Zwijger een symposium... met als thema het weer in de stad. En Sanda Lensholzer is een van de sprekers. Thank you. Lang, lang speelde Au Pourquoi donc de romance in E klein van Frans Liszt. Hier komt hij nog een keer: het vroege vogel's weekgeluid. <tie> Ja, dat is het, uh, het weekgeluid van onze Natuurgeluidenquiz. Denkt u te weten wat het is? Ga even naar vroegevolg.vara.nl en maak kans op de CD van gitarist Enno Voorhorst. Nou, zodra ik naar nou achter zijn we terug gaan we eens even buiten kijken met Arnold van Vliet. Ja, de, het wordt al een beetje lichter. We gaan eens even kijken hoe groen het is hier rond het uh, naar de meer. We kijken naar de natuurverwachting van de komende week. Het weer gaat een beetje omslaan. Dat hebben ze in het noordoosten van het land al gemerkt. Maar wat gaat dat doen met de uh, natuur? We zijn zo terug naar achter. Tot zo. Radio Ho. Radio, ho. Mo, u Luister. Naar de ware aard van het Utrechtse winkelhart van Nederland Hoogkaterijnen. Hallo, u heeft weer aansluis gevonden met het grootste radiostation van Hoogkaterijnen. Uh. Is dit nou nuttig voor ons en allemaal? Homolus Radio. Nee, we komen lekker shoppen, lekker kijken. Ho Vanavond vanaf 9 uur in Holland op Radio de documentaire Het Massa Massageapparaat. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Vodafone, goedemiddag met Annabel. Ja, <tie> Oh, volgens mij heb ik een echo op de lijn. Eh, uh, ja. Staande bergen, wintersport, bellen, whatsappen, internetten, sms'en. Allemaal op de latte. Atten! Atten, Atte, jij staat lekker te opperen, skiën, zeker? Eh, uh, nou, heel, heel af en toe hoor. Maar even tussen de snaps door: ja. dat alles in één op reis van Vodafone. Mm -hmm. Valt Oostenrijk daar ook onder? Ja, klopt. Oostenrijk ook.